We beginnen de les negen en entwin twintig van Prietscheïm, pagina 9 der regel acht. Niemca ata, kiesh bet helukim me lishar leshar aulamot. Het blijkt dus, niemand het, blijkt nu dus, dat er zijn twee verschillen tussen de wereld Asiya en de overige wereld. En alles is in één mens natuurlijk. We hebben alle kiha vier vier vier vier Nase, nasi, nasin, chitsonit, el gade, chitsonit, de etsera. Het eerste verschil is dat de gar, de drie eerste van het inwendige van de asiya, negen nasin worden tot chitsonit, tot het uitwendige, bij de drie onderste van, de, van het uitwendige van de jetsera. Punt. Am nam agar de pnemide jetsera, eenanaas in rak De regel elf, de malchut, de nuwkwa, de atzilut No, no, ik ga ziet dat ik ben overgestapt naar naar een regeltje, naar beneden geloof ik. Amnaam, nee, ah, nee, nog een keer. Dat de laatste zin heb ik niet goed, niet goed gedaan. Amnám je de midye na einan asin rak hit soni de regeltien en ik ben overgestapt naar over, over de elf. Lechitonie de Malchut leva de kanal. Oh, dat is goed. Negen na de punt. Amnam echter hagarde pnimit de De garde drie eerste van het inwendige van de Jetsira. Een anas in rak worden alleen maar tot het uitwendige. De regel 10, van het, uitwendig, van het uitwendige, van de goed, van uit, uitwendige, van het uitwendige, van de malgoed, alleen van het uitwendige, van het uitwendige, van de malgoed, van de bria, zoals boven gezegd werd. De regel 10, naar de punt. We gaan al der akse, pnemiet, garde, bria, na, zin zo niet, hit zo niet. אלף, demolhud den ukwa de, de, de atsilut wehener der se bo holu la mochule mala punkt ti naget punkt wehenen so ook ai der se op der gelicke manier nimmt garde bria et inventeche von der gard von de bria von die drei erste von de, de bria wurden tot het aitwendeche bij het uitwendige elf van de malchut van de nook van de atzilut. Weken al derach zijn zo op dergelijke manier bakhoel haolamot maar alle werelden die boven zijn. Punt. Wat amk u? shel hatfila. fila Shehu met hilad Habracha, ad baruch shamar. Hakol hu tikun asiyya levad. Ela shakidei shetihim akom panu el ghar der La asiyya. Sarik gamm, gat de jetsira. Ja, lu, gamm, hem, le malam, ik kom am. Leheniach, makompanui, fertin, otan, gardia, sia, shalu, shampit. De rechellef, wat aanmoe en de reden daarvan is. Kiheleka, Alef, Shirat, Shila, dat het eerste deel van het gebed, let op, dat het eerste deel van het gebed, 12, met Shila, dat begint vanaf de zegeningen. Of zegt vanaf de zegeningen, de zegeningen natuurlijk. Meer fout, maar zegt al vanaf de zegeningen, dus in het begin. Tot, de, tot dat stuk, tot, tot, tot het fragment in het gebed, dat heet Baruch Shamar, waarin nog, gezegend is hij hey die zij en de wereld is geworden enzovoort. So dat heet Baruch Shamar. Zo so dat stukje van het gebed. Ha Kolhutikun wat allemaal is dat de correctie van de, alleen maar van de Asiyah. Je je maar let op, op dat er plaats zou zijn die leeg is, el gar de asia, voor de gar van de asia, de regel 13, om te staan in de jetzera, dus er plaats moet natuurlijk gemaakt worden, hoe kunnen dan de gar van de asia opstegen naar de Jezera, daar moet ook een plaats komen, dus die wat daar stond, stijgt weer op, naar boven, naar hoger. Zal ik zeg om God de Jezera, dat is wat hij zegt, is het nodig dat ook de God van de Jezera, de drie onderste van de Jezera, zullen opsteigen, eveneens, naar boven, naar hun plaats, om de plaats vrij te maken, let op, voor aan deze aan die gar aan die drie bovenste van de ACIA die daar naartoe opgestegen waren, da? Da goed opletten hoe dat hoe dat werkt. Dus de Assyia, de de gar ja de, de gar van de ACIA steigt op naar de drie Onderste van de SIA, En natuurlijk, daar moet een plaats daarvoor zijn. Maar dat, de plaats wel komt vrij daar, omdat de gat van de SCA, de drie onderste van de SCA ook stegen op, ook naar boven, naar hun plaats boven. En daar komt dan een plaats vrij. Natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Maar dan blijft alleen wanneer, let op, wanneer die gat, drie onderste van de Jeetzera nog omhoog opstegen. Natuurlijk laten zij dan Rishimo achter op hun plaats. niet, vers, niet verdwijnt in het geestelijk. Maar de plaats wordt vrijgemaakt voor de drie bovenste van de Assia. Die daar naartoe hebben opgestegen. Zijn opgestegen. 14 na de punt. באל דרק זה הutzerחון קול אמרי עוד הלינוט לית אלוט קולמ למאל מימי קוממ פהיתן זז אחר זז אדי אין סופ קנהל פהיתן נדידpunkt באל דרק זה נופד רחאל אכי מנייר הutzerחון ישית נודע was it נודע Noodzakelijk voor alle traptreden op te stegen, om op te stegen. Leed al ooit om op te stegen allemaal naar boven, naar hun plaats. Of naar hun plaatsen kan je zeggen, vijfje, De ene na de andere tot één sof. Zoals boven gezegd. Zerechel Zestin. Amnam, Tachlid hakol ata Eino sibat tikun Gar de Asiya. Vekivan She ata nishlam bagar shla la La lot ad mekomam hadserih lahem. kom gat de jetsira. Kijk naar nou, hoe geweldige goddelijke logica wat we hier aantreffen. Hoe stijgt op in lagere naar hogere? Op welke manier? Hoe, hoe wordt het geregeld naar krachten? Amnam 16, echter, tachlid hakol ata, het het doel nieuw is een oosibati kun gigar garde asia is niet de reden van de correctief correctie van de gar van drie bovenste van de drie bovenste van de wereld van de asia we van shaitan islam lama asia en al gezien de wereld asia is volbracht Yesh bagar shalakoch heeft haar gar drie eerste de kracht la Laalot ad makomam wat om op te steken tot de plaats dat zij nodig hebben. Shehu makom welke plaats is de plaats van de drie onderste van de jetsirapunt. אבל שאר העולמו, העולמות עדיין לא הגיע זמן אחתים תיקונם, ולכן הלווי שאתה על ידי תיקון עולם העשייה, יהיה בהם כוח ללות גר שלהם במקום מלכות נכנתים לבדו, של mij hem. 17. Na de punt. Awael schaar la maar de overige werelden. Adai logia's man, ik nam, er kwam nog geen tijd voor hun correctie. Regel 18 wil geen halen waar en daarom het zou nu op zijn mens voldoende zijn, genoeg zijn. Schatat dat zij nu door de correctie van de wereld, als ja, zullen uh, de kracht hebben om op te steken naar de gar, naar hun gar, op de plaats van de alleen van de, de, de, de Malgoed, van de wereld die boven hen is. Dus elke, dan wordt dan het zou dan uh, genoeg zijn, het zou misschien, dat zou alleen, of minst, of uh, het zou dan de kracht alleen maar, voor, alleen maar let op, beter zeggen misschien, alleen maar de kracht zou voldoende zijn om op te stegen naar voor die gaar, voor die drie bovenste van elke daarvan, om op te steken naar de plaats van de goed, van de hogere traptreden. Of de wereld, die van de hogere, hogere wereld. De regel 20. Amnam. Acharkach. Ta dag higiya zman tikunam, azhem olin jongeren die in de ki van de ad van de jongeren van de jongeren van de je l'alot p'n'imit sh'el g'aard i t'z'ra. ch'itsonit el ch'itsonit g'at 22 de Bria mamash. Twintach Amnam echter acharkach vervolgens. verfolgens k'asher higia zman de v'anier van hun correctie. Als dan stegen zij al dergelijke aliot zoals de opstegingen waren van de Asiya. Kimi Bed Shama kimi Baruch Shamar, want vanaf het gebed, dat stuk gebed wat in, het, in de Sidur, in het gebedboek staat, dat heet Baruch Shamar, gezegend is hij die. Zee en de wereld is geworden, enzovoort. So Vanaf het Baruch Shamar tot de, dat stukje van het gebed, wat heet Yohayotzer, de zegening over de dag. We kadis, Shel Yotzer, en de kadi, kadis, zo'n so ge gebed wat men uitspreekt, uh, uh, bij dat Yohayotzer, bij dat stuk van het ochtendgebed, dat het ochtend heet. Hij die vormt, de gezegdes, hij, die vormt het licht en schept de duisternis. El 21 na de eerste komen. Shehut kuna yitzira, dat, dat is de correctie van de yetsira. Jeholin la pnimit, shole de yetsira kunnen het inwendige van de gar van de yetsira kunnen opstegen. Wele asot, wele asot, giet zo so niet en te worden tot het uitwendige. Bij het uitwendige van de drie onderste, de regel 22, van de werkelijk van de bria. Punt. We chen met ikun jocera da mida. ik kun a bria, ja lupni de bria ligjot. 23, het sonnet, El, het niet. Gat, de atsilut We gaan al derag ze. Echad, we echad, bamakom, tikuno, uzmano. 22. Ja, zo so leren we hoe dat, hoe dat functioneert in het geestelijke. 22, naar de punt gaan en zo ook in de correctie van Jocer Ad Hamida, vanaf dat stukje van het gebed Jocer, hij die vormt enzovoort, tot de Amida tot het staandgebed, het staandgebed zelf niet inbegrepen, neem ik aan. Schazwootikun, abrija, deja, dat dan is het correctie van de brija. Gedurende de, de, dus vanaf Jotzer en tot de Amida, tot de standgebed. Ja, loop niet Garde de zo en opstegen, het inwendige van de drie bovenste van de bria, Om het uitwendige, bij het uitwendige, de regel 23, van de drie onderste van de absolute woorden. We gaan er derg zijn, zo so op dergelijke manier, kollega, dwa, ieder naar zijn plaats, in zijn correctie en in zijn tijd. Ieder op zijn tijd. De regel 4 en 20. Habet, Olam, Asia, Olamot, hoe ze. Hij had ons verteld, herinner ik nog aan het begin van het les, dat er twee verschillen zijn tussen Asia en de wereld Asia en de overige wereld. Aller het eerste hebben we al gehad, vandaag, en nu gaat die over naar het. Om ons uit te leggen het tweede verschil. 24. Waar je nu hebt ja beter. Het tweede verschil. Dat er is tussen de wereld Asia en de overige werelden. Is deze. Of dit. Als volgt. in de amod Want in de overige, bij de, in de overige werelden. Nicht-lolotte malchut, sheleolama Bagat begat shiba. Was olingar sheleolama tachton venase, hitsonit el kola arbaahanai. Want, 24 na de koma, Bashara olamot in de overige werelden, niet-lolotte malchut, sheleolama hailion, wordt de malgoed van de hogere wereld wordt samengevoegd euh, met euh, drie met de drie onderste die in haar, haar zijn nog een keer want uh, in de overige, bij de over, in de overige werelden wordt de malgoed van de hogere wereld wordt uh, samengevoegd met de gad die in haar zijn, met de drie onderste die in haar zijn. Waar zullen gar shalulamma dan stegen op de drie bovenste van de lagere wereld, let op, we nasu worden het uitwendige, bij alle vier, zoals boven, gezegd werd. Aval 26 Basia eenokach, awalpniemit gar de Asia Olin, Venasin Hitsonit el Hitsonit ne Sira je levada levadam. Amnam 27, Amal Hoede Yet Sirah. Nisha eret lemata mihem hem, baolama siya, tsma, gemaosh echt obezratosheb. hvela heidi nu hei, echt. Amnam echter 26, ba siya, in de wereld asiya is niet zo. Aval, maar het is wel zo, maar dat. Het inwendige van de drie bovenste van de Asiëa. Stegen op en worden tot het uitwendige. Let op, tot het uitwendige. Bij het, bij het uitwendige van de nehi. Alleen maar van de nehi van de Yitzira. Amnam hamalchut de Yitzira. Echter de malgoed van de Yitzira. 27. Let op. Nishaër het le blijft beneden hen onder hen. In de wereld, als hij ja zelf, zoals ik zal schrijven. Bij Zrat Hashem, met Gods hulp. 28. Met Amen, daar waar, hoe, deze is de volgende bilvade, Valachen de volgende keer de volgende el de volgende keer de volgende keer de We en de reden ervan is. We hebben de hele wereld de hele wereld de hele wereld. Hoe Is het alleen maar het aspect? malchut. hebben de mensen die de mensen die de mensen die de Malchut van de mensen de 29. Ha Smukayr Asiya die belendend is aan de Asiya, zegt hier de dat die beneden zou zijn. In de Asiya zelf wel op en niet in die iets Punt 29. Nadepunt. Zie je, dat is die goddelijke logica. Dat weten we niet. Hoe, waarom is het zo? Neem dingen aan, wat je niet, wanneer je niet nog niet, geen, geen logische antwoord zelf kan, logische gevolgtrekking kan doen. Dan op deze manier accepteren, accepteren. en later, natuurlijk, zal hij alles antwoorden ook vinden op deze vraag. Op wat je niet begreep, niet voelde afghan bagarda siya, Akar shekwar alu dertach elia yitzira. Eino niksharet imahem, rak nishaeret lemata Basiya atsma. atzma. Gam en self uh, in de gar van de Assia, achar kwaralu elay tzera, nadat zij al opge zijn opgestegen naar de jetzera, dertig, en onik scherret wordt zij niet verbonden met hen, rak nisha eret lemata, maar zij blijft beneden in de Assia zelf. Kijk, hoe zit het in elkaar? Wie kan daar antwoord op geven? Waarom vindt het zo anders plaats dan tussen de alle andere werelden? Waarom niet in de Azië ja, is het zo anders? Hij geeft ons wel aan de reden daarvan. Hij zegt hier in het begin 28 wat de Amade waar hoe in de reden daarvan is. En het kan zijn dat voor ons is deze reden juist niet, niet afdoende is. En dat betekent dat wij nog geen knieën hebben om dat uh, te ervaren en, en aan te nemen. En wat moeten wij doen? Aannemen boven het verstand. Om daarmee maken wij de weg vrij voor het licht, de licht. Geestelijke informatie, wat hij ons nu vertelt, om bij ons de passende kelim te doen inkerven. En dan zullen wij we het wel begrijpen. Duidelijk, alleen op deze manier groeien geestelijk, emotioneel op allerlei gebieden. Aannemen, niet dom aannemen zoals een religieuze mens dat doet onder het verstand gewoon, omdat uh, iemand dat heeft het gezegd. Of dat is door een dogma. Maar aannemen boven het verstand. Omdat jij nog steeds voelt dat jij het niet ervaart. En dat dit aan jou niet gegeven is. Dan neem je het aan boven het verstand. Dan gaat het vanzelf werken in jezelf. En totdat jij het wel zal ervaren binnen jouw eigen keer.